Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het luchtruim boven Venezuela en omgeving als gesloten moet worden beschouwd. Volgens Trump is zijn boodschap gericht aan alle vliegtuigen, piloten, drugsdealers en mensensmokkelaars. De president gaf geen details over hoe de VS sluiting van het luchtruim wil afdwingen. Ook zijn de gevolgen voor het vliegverkeer nog niet bekend. Trump dreigt al langer met aanvallen op land in Venezuela om drugshandelaren te stoppen. Eerder bombardeerde de VS in de regio bootjes die drugs zouden vervoeren. Daarbij vielen tientallen doden. Oekraïne heeft de aanval op twee olietankers op de Zwarte Zee opgeëist. De Oekraïnse geheime dienst meldt dat de schepen met drones zijn aangevallen... in samenwerking met de marine. De olietankers lagen voor de kust van Turkije. Ze waren leeg onderweg naar een Russische haven. Gisteravond vlogen de schepen in brand na explosies... De olietankers varen onder de vlag van Gambia, maar horen bij de Russische schaduwvloot. Daarmee probeert Rusland de sancties tegen Moskou te omzeilen. In Hongkong zijn drie dagen van rouw begonnen... ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de brand in een woontorencomplex. Daarbij kwamen zeker 128 mensen om het leven. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog op. Er zijn nog zo'n 200 vermisten. Reddingswerkers gaan er niet vanuit dat iemand van hen nog leeft. Een weg langs de dikste en mogelijk oudste lindeboom van Nederland... wordt verlegd en versmalt om de boom ruimte te geven. De Koningslinde in het dorp Sambeek heeft een stamomtrek van bijna 8 meter... en wordt in het dorp de Trots van Sambeek genoemd. Er is zelfs een muziekstuk voor gecomponeerd. De groenadviseur van de gemeente noemt het bijzonder... dat een weg moet wijken voor een boom in plaats van andersom. De gemeente denkt dat de boom daardoor nog vele jaren mee kan. Het weer grotendeels bewolkt, maar zo goed als droog. In het oosten soms wat zon en het is een graad of 10. Morgen vaker zon, maar ook een paar buien en dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Patience. I only carry tickets on with other women that ain't me But well, I've been reviewing every like, an agent's way Until I've got my hands on it I'ma tell him all two for how no, long He kept me, me waiting, waiting. Anticipating Friends who the Lord, gave him to my loving. Your husband is coming. Ja, zo is het even na drie uur. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag, het tweede uur van dit programma met Sebastiaan Pledemolle en Robin die nog aanwezig zijn. Zo dadelijk gaan we verder met, met hun praten. En ondertussen ook de sprintrace: volgen uiteraard op tv. Die inmiddels in de tweede ronde zit. Maar eerst gaan we naar het voetbal naar Piet Pijper, die daar in Haarlem is. Hoe is het daar, Piet? Nou, eigenlijk niet helemaal goed met ons in Haarlem, met SP Zandvoort. We hebben net zojuist in de 32e minuut van de eerste helft een, een tegengoal gekregen. Mm. En, uh, voorafgaand aan de goal was er een, een doorbraak van een uh, Edo-speler. En de keeper, onze keeper, die uh, stopte hem af uh, met er werd een overtreding. De keeper kreeg de hele kaart en de vrije trap voor Edo op het rand van een stapselgebied. Die werd uh, daarnaast, uh, daarna keurig netjes door Edo aanvaller vermieden door de muur... Midden in de goal, 1-0 voor, voor Edo. Daaraan voorafgaand zijn er over en weer wat speldenprikjes. We bij Edo staat altijd een zandpoortse keeper onder, onder de goal. Branco Uitendaal, die hebben we een paar keer getest. Liet de bal en een paar keer los, maar het laatste tiki ontbrak steeds. En ook Edo heeft wat, wat, wat kansjes gehad. Maar het is, uh, ja, de, de laatste was geen, geen kans, maar een mooi doelpunt. Dus uh, we staan met 1-0 achter en we zitten inmiddels in de 37 e minuut. En uh, ja, goed, we gaan kijken of we, dat, uh, of we nog terug kunnen komen. Oké, okay, ja, maar Edo is wel de sterkere partij of uh, ja, valt dat mee? Edo, is, Edo die is wat meer aan de bal. Als je die percentage stelt, tel het niet, maar dat is wel zo. En, uh, maar we staan nog stug te verdedigen en... Uh, ik moet eerlijk zeggen, dat, dat, we doen echt ons best en, met wat we kunnen. En, maar Edo is wel de bovenlichte partij, maar dan hoef je nog niet altijd te verlies als je minder bent. Hè. Dus, Zeker eh. niet. Dankjewel Piet, voor uh, dit moment. Okay. Nou ja, dus uh, 1-0 daar uh, in Haarlem tegen Edo HFC, waar we vandaag tegen spelen. Zometeen uh, over de sprintrace, uiteraard meer info. let you in but it's your love that thrills me to no end yeah. i've got a Een lekkere desklassiker uit de jaren 80 van Jenny Burton hoorde hier op de Zandvoetse Radio Met uh, de Bert Habits. Nou, nog steeds uh, druk en gezellig in de studio aan de Torweg 10A, uh, Benno. Zeker. Want we hebben Sebastiaan en uiteraard ook uh, Robin Blekemolen hier uh, in de studio. En ondertussen, uh, Sebastiaan, we aan het kijken naar uh, de sprintrace. Hoe staat uh, Max er op dit moment voor daar? Ja, ik zit op, zit op het puntje van mijn stoel, maar vast dat Max de vierde... En uh, hij zit achter Noors met een goede start. Moest Tsunoda voorbij. Dat kostte wat tijd, helaas. Maar nu uh, zit hij op een 10 of 8. En dan kan hij tot een 10 of 4 op het stuk met de DRS komen. En dat is het wel een beetje. Ja, en hoeveel ronden hebben we nog uh, kans daarvoor? Uh, ja, ik denk dat Max veel van zijn banden vraagt. Uh, ik denk dat hij hier misschien zelfs een beetje wijd gaan in de replay. Uh, ik denk dat hij echt op moet letten dat hij niet te veel gaat vragen dat hij straks gaat instorten. Maar goed, aan de andere kant Tsunoda achter hem met zo'n mooie backup voor hem. Maar... Uh, ja, ik denk dat uh, Norris het beste papieren heeft. En is nu ook buiten de dls zone van Norris uh, deze Verstappen. Ja, geen goed nieuws dus over uh, Max, maar ja, van de zesde plek gestart. Dus toch uh, twee plek plekjes winst, was. Uh, ja, nee, uh, die, die had ik wel zien aankomen. En Sunoda ah, okay. die heeft <laughs> ja. een eenbogje. E nou, ja. die had eigenlijk de beste start van iedereen. Alleen is dat klem. Uh, anders had hij, denk ik, tweede kunnen liggen. Maar goed, het, het was een enerverende eerste ronde. En de uh, eerste paar rondes waren ook wel mooi om te zien. Um, ja, wat kan er nu nog gebeuren? Ik denk dat het nu, een, ja, sorry voor de, voor de racefans, maar dat het een optagje wordt naar het einde. Maar goed, het is niet zo lang, hè? het is de sprintrace. Zo is het. Dankjewel voor het verslag. Zeg, Robin, ja. wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik aan moest denken bij de sprint, bij de start, was dat uh, ik heb zelfs, uh, zelf ook wel eens bij, ik dacht aan de opening van een van de raceplannen. Indoor kartcircuits. Want die, jullie hebben in de loop der jaren... Uh, nog nogal wat geopend. En dan werd de pers uitgenodigd. En daar hoorde ik dan ook een beetje bij. En dan werden er wedstrijdjes gehouden met die karts. En dan stond Ik stond natuurlijk achteraan. Want ik kan helemaal niet auto racen. En, uh, en, ik, en dat vond ik eng... Ja? ja, dat aftellen, weet je wel. En dan dat wachten. Ja. Hoe, hoe, hoe beleef jij dat? Want jij, jij doet het natuurlijk ook nog niet zo lang... maar jij hebt wel een aantal races al gereden. Ja, um, ik had laatst uh, mijn eerste race in de cup Ik vond uh, de starts ook echt heel spannend in het begin. Het ging ook niet even goed. Daar moet ik wel nog even op oefenen. Maar um, ja, wel, ja, het was wel leuk om te doen. Ja. Maar wat is, wat, wat is het dan? Het ging niet even goed. Nou, ik kwam niet heel goed weg. Ik had heel veel wilspin. Oh, Ja. Trof dat gasten diep in? Ja, ja. ja. ja daar komt het wel op neer. Ja. Nou, ja, dit is moeilijk hè. uiteindelijk. Uh, we hadden ook geen tijd om de starts te oefenen. En, oh. uh, en ja, Robin die heeft uiteraard toch geen rijbewijs? Nee. Nee, nee, de auto's. <lacht> En, en, en de, de auto's van de moeder en van mij die zijn automaat? ja. <lacht> ja. ja. Verder zeg ik niks. Nee, nee. Dus uh, nee, dat dat dat, dat, wegjaar, dat starten, is gewoon uh, een klein trucje. En dat, daar moeten we nog even oefenen. Op maar je ja, ja. pakt je goed. Ja. Maar eens, hoe zit het bij jou, Sebastian? Jij hebt al uh, tientallen races gereden. Je, je denkt dat je uh, aardig in de voetsporen van je vader gaat trainen. Die al over de duizend starts uh, ja. heeft, uh, op zijn naam heeft staan. Maar hoe, hoe beleef jij eigenlijk zo'n start elke keer weer? Nou ja, je hoort het Robin al zeggen, van, uh, het wordt even spannend bij het begin. Hmm. Maar als je dan eenmaal op de de race is begonnen, hè, en dan kijk je Robin ook even aan, ja, dan is, ook, uh, is de spanning volledig weg. Hè? En dan, ja. dan ben je alleen maar volledig volledige focus. Hmm. Uh, maar de start zelf is altijd nog spannend. En ik denk dat als je dat verliest, dan kun je beter een ander sport gaan kiezen. Mijn vader heeft het ook nog steeds. Ja, ja. Ik weet wat Jos van Stappen schreef, ze de vroeger dat zijn hartslag zelfs daalde. Bij de, bij de start. Dat is, dat is toch wel heel bijzonder, denk ik dan. Hè? Dat is een soort meen, van zenachtige toestand... Euh, waar je dan in verkeert. Hè. Nou, um, het klopt wel wat hij zegt. Nou, dalen is misschien een groot woord... maar je bent in die opwarmronde natuurlijk aan het slingeren... en oh ja. aan het accelereren en ben je al bezig. En dan sta je toch heel langzaam... ik heel, heel langzaam, sta toch even stil dan op die startkrit. En ik heb het veel uh, gemeten... mijn eigen hartslag... En je ziet ook niet dat de, de hartslag ja, hoger is voor de start. Je ziet in de mate de race voordat die langzaam en langzaam oploopt. Okay. En dat is voor ja, de, de auto's met een dakje, zeg maar, is dat met feestal de temperatuur. En formulewagens denk ik ook gewoon de vermoeidheid. En, uh, ja. Het is niet zo dat, je, ja, dat het spannend is. Dat daardoor, door het stressniveau gaat je hartslag niet omhoog, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Nou, je hebt het over uh, hart, uh, het, het, het slaan van het hart. Uh, want wat ik me afstand te vragen, Robin, hoe je... Je, je voetbalde al ja. dat, en dat ging heel goed. Ja. En, en je bent uiteindelijk uh, ben mee gestopt. Want hoe ben je zo van de voetbal naar de autosport gegaan? Nou, ik uh, heb best wel lang gevoetbald en het ging ook heel goed. En uh, toen nam mijn opa een keertje me mee naar een buitenkartbaan. En papa dacht eigenlijk dat ik uh, het niet leuk zou vinden. Maar uh, ik, ik kwam bijna niet meer uit die kart. Ik kwam school. Dus zo uh... <tie> Ja. En waarom, papa? Waarom dacht je dat je Robert niet zo leuk zou vinden? Nou, ik, denk, ik dacht meer in de portemonnee. <laughs> nee, ja, kijk, uiteindelijk uh, het is het voor vrouwen natuurlijk moeilijk in de autosport. Mm. En uh, een stuk moeilijker dan mannen, tot op zekere hoogte. Uh, ja, zeker in het begin, bijvoorbeeld met het kart, is het moeilijk. Uiteindelijk zit je ja, het nu ook tegen allemaal jongens die ouder zijn en groter zijn. En, uh, dus ja, ik wist niet of ik daar zin in had. En, ik, ja, en uiteindelijk. Hoe bedoel je geen zin in dat? Nou, je bent, je bent er toch veel mee bezig: veel tijd. En heeft het zin om, om wat te bereiken? En, en is, is er een toekomst in? En ten meer, omdat het met voetbal inderdaad ontzettend goed is. Ja. Even tot de veertiende bij de jongens gevoetbald. Okay. En uh, ja, menig ouder die vond het niet leuk dat een meisje hun zoon uh, <laughs> nee. aan het slaan was. Daarom ging je eigenlijk bij elke wedstrijd mee. Waar kon, dan was ik inderdaad altijd bij. Inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Maar, maar ook puur om je dochter te beschermen. Nou ja, we gingen eerst hadden we ook besloten. Ze dus vonden het kart te leuk. Dus, Oké, okay, dan gaan we erbij kart. is dus goed voor de conditie. Ja. Uh, maar dan doen we geen races. Nou, dat heeft ook drie maanden geduurd. Ja, ja. En toen zijn we races gaan doen en we doen het net uh, ja, met Jimmy en Melvin de Groot. De, de, de, de kinderen van, uh, ja, van mijn teamgroep Melvin de Groot. Ja. En uh, met de kinderen van Jeroen, mijn broer. Uh, Max en uh, Oliver en Benjamin in het begin. Ja, nu mag Oliver en Benjamin alleen nog maar. Dus ja, het is ook wel een hele gezellig, gezellige samenkomst. Alleen ja. ja, de leeftijden verschillen een beetje. Dus ze rijden nu allemaal in verschillende klassen. Ja. Maar dan wel af en toe op dezelfde weekenden. Ja, en Robin doet nu wat de ootsportdingen erbij. Ja. Maar het verbaast mij wel een beetje, want ik, wij weten natuurlijk, uh, hè Rob, dat we op het Ski waren voor, uh, bij de A-evenementen, zoals dat vroeger ging, ja. dat uh, de familie Blekenmolen die kwam ook als familie. En uh, je, je, je pakt altijd groot uit, met uh, grote tenten, feesten en ja. al dat soort dingen meer. Uh, het hele gezin bleek hem mee. Er was, uh, met, geloof ik, met opa en oma's erbij. Uh, uh, waren aanwezig. Uh, en, en dan, uh, in dit geval, loopt het toch heel anders. Uh. Ja, nou, ja, ja, toen was die tijd in Nederland. De Nationale Outsport was ook al uh, best wel groot. En, ja. en ja, eigenlijk, ja, we kijken natuurlijk naar Formule 1. Maar door Formule 1 en door Max' stappen... gaat eigenlijk alle aandacht naar hem toe. Hmm. Uh, alle eer voor Max natuurlijk. Dat, ja. dat veel versteld. Maar daardoor krijgt de Nationale Outsport eigenlijk wat minder... Aandacht, en je ziet nu dat, dat er ja, die A-evenementen zijn verdwenen. Er zijn mooie klassen zijn er weg. Autosport is in de loop der jaren zo'n stuk professioneler en daarmee ook duurder geworden hmm. dat het ook veel moeilijker is om het te bekostigen. Dus ja, ik uh, en sponsors voor te zoeken. Ja. Dus ja, ik denk dat het een samenloop is van, van omstandigheden. Uh, maar goed, wij, wij trekken nog wel met, met die hele NASCAR het, het heel Europa door. En nou, uiteindelijk de open oma van, van Robin was ook komen kijken in, in Zolder de laatste wedstrijd. Okay. En, en mijn moeder gaat nog altijd mee. En nou, nee, wat dat betreft is het, is het nog wel altijd uh, de familie die op pad is. Ja, ja, ja, ja. Leuk, leuk, leuk. Nou, Rob, ik stel voor om even naar uh, muziek te gaan. Of had je nog voetbalnieuws? Ja, zeker. Dat wilde ik uh, net uh, vertellen. Hoe weet jij dat nou weer, Benno? Ja, ben dat ik dat een wilde zeggen. Begaafd, ja, dat, dat, dat moet ik wel. 2-0 op dit moment. Uh, de stand daar in Haarlem, dus... Uh, Helaas een achterstand van uh, twee doelpunten. En, uh, dus nog heel veel te doen op de tweede helft. Het is uh, rust op dit moment ook daar in Haarlem. Okay. Dus nou. Wij gaan zo dadelijk nog even verder praten. Ja. Hey. met Camilla Cabello en Havana. Ja, we hebben het hier uiteraard ook over de sprintrace... die momenteel gaande is, Sebas. Jazeker. Uh, ja, wat kan je vertellen? Hoe gaat het met Max daar? Ja, Max die verliest langzaam... En maar bij beetje meer de aansluiting op, uh, op Noors. Dus ja, ik, ik zie weinig kansen om nog naar voren te komen voor hem. Uh, ja, Tsunoda krijgt nu een 5 seconden time penalty. Dat is een mooie uh, actie met Lawson. En natuurlijk ook twee halve teamgenoten... En ja, we kijken nu naar Piastri die riant aan de leiding ligt met 2,5 seconden. Daarna Norris op 1,5 seconden daar weer achter. Verstappen op 3,5 seconden van Norris en Tsunoda. Dat is de top 5 en Antonelli zesde. Oké, okay, ja en Tsunoda dan een uh, straf? Tsunoda een kleine strafje van 5 seconden. En uh, ja die deed toch wel niet dermate goed. Maar we waren het net een beetje uh, tijdens het nummer uh, uh, over eens... Dat, uh, dat we het voor Hamilton wel heel erg vinden. Want die <lacht> rijdt 17, er kan geen potten. Uh, <lacht> da, breken. Ja, dat is erg. Misschien moet hij het licht wel uitdoen. Nee. Het is veel licht in Qatar inderdaad. Het, ja, ja. het is avond daar en het wordt mooi verlicht. Maar nee, ja, het, ah, ik, ik heb echt meelijden met hem. En wat moet je nou in, als je in zijn schoenen staat? Het is... Ja, en Leclerc uh, gaat... Uh, ja, die Ferrari die is niet stabiel. Hè? Dat zie je ook uh, als ze steeds over de baan heen rijden. Het gaat alle kanten op, uh, die auto. Ja, en... Maar ja, Leclerc kan er wel mee omgaan. En uh, hem ja. dan heeft er wat meer moeite mee. Uh. Plaats 13, Ferrari. <laughs> ja, nou, ja oké. Okay. Nah, nee, ik, uh, goed. Ik moet hij gewoon met pensioen gaan. Ja, dat, dat, of dat, een andere klas te nemen. Nou, ik denk het beter, liever een andere auto. Maar uh, volgend jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe ja, reglementen. Ja, we weten ja, ja. Het nooit. Uh, misschien uh, heeft Ferrari ook wel gekozen van ja, oké, okay, we gaan niet meer. De auto is toch wel niet optimaal. We gaan niet meer voor een constructeurstitel. We gaan ook niet echt meer voor de dagprijzen. Misschien ja. moeten we maar denken van uh, we uh, ja, richten alle pijlen op uh, volgend jaar. Ja. Heb jij wel eens op uh, daar gereden in, in een kwater? Uh, nee, dat is een vrij mm. nieuw circuit. Ik ben wel veel in Bahrein geweest. Mm. Um, en ook veel in Abu Dhabi. Okay, uh, ook s'avonds en s s'nachts. Uh, die uh, ja. in kunstlicht gereden. Ja, ik heb in de Schemer bij Abu Dhabi veel gereden. Heb, uh, is, is dat veel anders? Uh, nou nee, want het is eigenlijk zoveel licht. Wat, wat lastig is bij 400 uur races. Bij minder goed verlichte circuits. Is dat je schaduwen hebt. Oh, ja. Maar hier komt van alle kanten licht. Waardoor die schaduwen eigenlijk er niet zijn. Dus ja, je hebt eigenlijk geen verschil. Okay. En ik heb ook in het donker in de, in de 12 uur van Abu Dhabi gereden in de GT-auto. Ja, dat was, was geen probleem. Gewoon makkelijk. Heel makkelijk. Ja, ja. Maar wat wel apart is van... Uh, ja, het is nu in, in de zandbak, in de woestijn wat ze zeggen. En dat geldt voor al die circuits. Uh, de recitation is daar hoger, het asfalt is ook wat ruwer. Dus dat is wel iets waar je rekening mee houdt. Je moet wel zeggen, hè, dat je ziet een hoop geel naast de, naast de baan, ja. maar het is gewoon geschilderd. Dat is oh. geen zand wat je ziet. Is, oh. Het is wel een hoop werk om het bij te houden in ieder geval. Dat, dat snap ik ook wel. Ja. Ja, ja, ja. Ja, toch ziet het er altijd een uh, beetje bij die avondraces uh, een beetje wazig uit. Uh, net alsof er uh, toch een klein beetje zonlicht uh, nog is, terwijl het er niet meer is. Nee, ja, klopt, maar die lampen zijn zo, zijn zo sterk. En je ziet ook de weerspiegeling van die lampen wel in de auto's. Maar voor de coureurs, hè, die, die zien gewoon een instuurpunten... en die wordt niet afgeleid door gekke schaduwen. En dat is het belangrijkste. En dan verlies je ook geen tijd. En overigens, ja, ik ben niet zo'n hele goede nachtcoureur. Maar er zijn ook coureurs die in de nacht net zo hard gaan. Zo niet sneller, want oh, ja? in de nacht is het vaak koeler. Oh, ja. En loopt de auto er iets harder. Ja, ja, ja. ja zometeen hebben we de Formule 2 met uh, Richard uh, Verschoor. Oh. En uh, ja, Richard uh, is er positief over, zei ik uh, net al uh, tegen je... Die zegt, uh, ik probeer in de race te blijven om uh, de titel dit jaar uh, binnen te halen. Ja, yeah, je hebt Fornoli, die staat eerst in het kampioenschap. Die staat ook, uh, had, had ik al als pole position getraind. De nummers 2 en 3 uit het kampioenschap zijn ver buiten de top 10. Dus ja, die uh, gaan punten verliezen als Fornioli het goed doet. Dus de enige manier... en Ja, Richard, die staat dan morgen tiende ook niet optimaal... om morgen zijn de meeste punten te verdienen en morgen voor Fornioli 1... Dus ja, ik, ik snap dat hij positief blijft. En ja, ik denk dat je moet hopen dat voor de olie een, een lastige dag krijgt vandaag. Oké, okay, nou we wachten het af. Nog uh, 1 uur en uh, 52 minuten, Sebastiaan. En dan uh, gaat de sprintrace al beginnen. Ja, we moeten zo racen naar Hilversum. Ja, zeker weten. Ja, ja, ja. Goed, um, nou even, Robin. Uh... Die, die NASCAR Euro-series was wel ontzettend blij met jou. Ja, jullie werden als molens eigenlijk ook helemaal de hemel ingeschreven. Zo van, wauw, drie generaties hebben wij nu bij de, uh, bij de NASCAR Euro-series. En, uh, en ze schreven, de, de, de heren van de NASCAR dan, uh, op hun website... dat je eigenlijk een beetje verliefd bent geworden. Blijkbaar op de autosport. Ja, ja. Het is een hele leuke klasse. Het gaat snel, maar het is wel een lompe auto. Ja, een lompe auto. Ja, het is eigenlijk een grote kart. Dat vind ik zelf. Oh, zo vind je hem reden eigenlijk. Ja. Okay. ja. En is het niet zwaarder? Uh, uh, Zit er nog een knappe stuurbekrachtiging? Ik vind het lichter dan karten. O, oh ja? Ja, dan ja, nou, nou moet, nou moet je niet uh, ja. zeggen dat uh, ik niks voorstel. Maar het is natuurlijk wel een stuk ja, warmer ja, dan ja, kanten. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar kart is een hele fysieke sport, en Dat wordt zwaar onderschat. Ja? Ja, uh, ja, jij, jij, ja jij zei net al van... van, van uh, dat je karten vanwege... Dat je de conditie op doet. Nou, dat wilde ik eigenlijk, ja, eigenlijk, ja, vragen, eigenlijk ja. al een over nee, Goed, je, je in, in de vorige eeuw... Als je dat ja, kan vertellen, was je eeuw. bij ons. Dan ja. uh, heb je het ook al ervaren. Nee, karten is heel fysiek en zeker het buitenkarten. dus nog fysieker. En autosport heb je nou weer met andere dingen te maken. En, en met NASCAR is dat voornamelijk de hitte waartegen je moet vechten. Nou, De laatste is waar niet heel heet. Nee. Uh, maar dat kan aardig oplopen in de auto tot zo'n 70 graden in de cockpit. Zo, ja, oké. Okay, okay. En heb je dan ook een drinkfles bij uh, nee. nee. nee. Maar het moet gewoon uitzingen. uitzingen. Gewoon uitzingen. Ja. Oké. Okay. En um, jullie zijn ook op Venlo geweest hè, met, met de serie. Um, oval racing. Het was uh, één, één of twee seconden rechtdoor en dan gelijk weer een bocht. En, uh, en zo ging het maar door. Uh, je, je vader Klopt. heeft het hier wel eens een keer uitgelegd. Het was... Hoe heb, je, hoe heb jij het ervaren, die, die oval -raising? Ja, het is fantastisch. Mensen die, die onderschatten dat zwaar. Want het, zijn, het is een gespiegelde oval. Oftewel, de bochten zijn identiek aan elkaar. Alleen zijn, als je rijdt, twee verschillende bochten. Dus een hele andere manier van aansnijden ook weer heel raar. En ja, het is een half mijl zoveel. Hij ligt in Fenray. dus is 800 meter. Ja, dat gaat super hard. We, we hebben er twee jaar geleden gereden. Toen, toen na, uh, ja, na 100 ronden. Hè. Dat voel je ook wel in je nek na 100 ronden. Ja, uh, ja, er staat alle auto's, ja komt heel veel kracht op je lichaam, maar er zaten alle auto's nog in dezelfde ronde, dus ja, uh, we reden met 25 auto's een rondetijd van 19 seconden, dus ja alles zat super dicht op elkaar dat is ja. wel echt een mooie race en dat gaat ook heel, het is heel tactisch, heel tactisch. Ja ja, Robin jij hebt dan die race in Tsjechië gereden in slecht weer, ja. Het is close racing, hè, zoals we dat noemen, bumper aan bumper, dat, ja. wat we altijd uh, vroeger ook heel graag zagen bij met name die cup races. Hoe, hoe vond je dat? Ja, het was echt heel erg wennen, want ik had nog nooit met een auto in de regen gereden. En um, ja, het gaat natuurlijk wel iets langzamer dan in het droog. Maar het, het, ik vond het wel leuk om in, in te halen en zo. Ja, ah ja ik, ik, ik stond achter de pit te kijken en zie je ziet helemaal dwars de hoek uitkomen in de regen. <lacht> Als dat me goed gaat. Ja. Ja, Zat je niet een beetje met samengeknepen billetjes, uh, Sebastian? Nou, er is niks moeilijkers voor een coureur in een onbekende auto... op een onbekend circuit. Ja, ja het, was niet, het was niet regen. Het was echt stromende regen. Het wow. was op het water. Zo. Ik had hem laten staan. <laughs> voor mij had het geen nut gebracht om zeg maar, de baan op te gaan voor de rest van het weekend. Ja. Maar ja, Robin, ja, toch het debuut. Dus ja. ja, dan ga je de baan op. Maar ze hadden het echt heel keurig gedaan. Ja, het is wel een hele andere ervaring toen we ervoor... de keer naar op Osjesleep in oost duitsland waren. En ja, toen was het droog. Of was het ook nat, hè? De eerste mm. rondjes, Ja, lichtvochtig. Je ja, ja. trekt het aan, hè? Slecht ja. weer... Uh, ja. <laughs> ja trekt het aan, lekker. Doe die ruitenwissers het wel. Ja, ja zie dat wel. zie je wel een beetje wat. Nou, op het rechte stuk dan zie je niet degene voor je... maar oh? ja, door de spray die van de auto's afkomt. Maar uh, ja, de ruitenwissers doen het wel. Nou, over die close racing. Is het, is het uh, uh, niet zo dat je dan elkaar uh, nog een beetje uh, tegen elkaar aankomt? En of uh, dat je iemand oploopt te duwen? Dat is, uh... Het kan wel, alleen het uh, materiaal gaat wel snel kapot. Ja. ja. Ja, en in die, die, dat materiaal van de NASCAR-wagentjes... dat stelt niet zo heel veel voor, heb ik begrepen. Dat is nee. plastic wat er omheen zit, om die, om die kooi heen. Ja, als je de kap er eigenlijk afhaalt, dat dus een grote kap van polyester... als je er afhaalt, ja, dan, uh, dan zie je alleen nog maar het buisje. Zie. Maar ze hebben het eigenlijk goed gedaan, hè, want uh, uh, als je met je voorbumper tegen een ander aanrijdt... of met, met de zijkant gaat leunen, dan gaat inderdaad heel snel veel stuk... Dus het is niet verstandig om dat te doen. Wat het ook het sportieve rijden ja, wel verbetert. Ja. Er gebeurt er uiteraard een hoop. We hadden het net over twee crashes van mij inderdaad. Ja. Was, was het, ja eigenlijk was dat pech. Ja. Het was ook niet met opzet. De, nee. de wielen haakten in elkaar. Dus dat kan dus ook gebeuren. Maar ja, het, het is wel close racing. Maar wel fair. En, en dat kan ook niet anders. Want ja, als je elkaar raakt. Het gebeurt zeker in de pro-klasse voorin. Gaat het heel goed. Er ja. Wordt echt niet gebeukt. Uh, ja, dan gaat het, ook, uh, gaat het ook niet stuk. Ja. Nu moet ik zeggen, wij hebben dit jaar denk ik wel... een voorbumper binnen het team of 25 versleten. <laughs> uh, dus ik moet niet te hard schreeuwen dat nooit gebots wordt. Oké, we gaan uh, nog een klein plaatje... en dan het laatste gesprek alweer met Robin en Sebastian Blekebolen. So great. You can't go up. En als we het over racerijen hebben, dan hoort deze erbij. Hè? De single van de Cars en Drive. Ja, Robin, uh, ja, Drive wel op het circuit, maar nog niet uh, voor, uh, voor een rijbewijs en op ja. de weg. Ja, hoe is dat uh, voor jou, dat je daar nog helemaal niet uh, mag uh, gaan rijden... terwijl je dat wel gewoon uh, op het circuit al uh, heel goed kan natuurlijk? Ja, ik wil uh, eigenlijk zo snel mogelijk mijn rijbewijs halen. Ik vind het natuurlijk jammer dat ik nu nog niet kan rijden... want nu moet ik overal naar fietsen. ja. Dus uh, ja. Ja, ja. ja, het is verleidelijk. En het is uh, vanaf je zeventiende dat je 16, kan... 16,5. Ja. Ik heb het nagekeken. Oh, heel mag... goed, heel en, goed. En uh, op je zeventiende mag je dan met uh, moet vader er wel of moeder ernaast ja. zitten. En dan op 18 mag je helemaal los. Ja. Dat is zo. sinds 2011, ik wist dat ook niet. Nee, maar, nee, nee, nee. Maar ik kan me voorstellen Robin, dat, voor je, dat je er heel erg naar uitkijkt. Ja, uh, zeker. Het je moet je natuurlijk wel aan de regels houden op de ja, weg. Ja, maar, ja, ja, ja. ja. Gaat het gaat een stukje langzaam. Ik kan me van Max herinneren dat hij het, geloof ik, in een dag alles uh, voor elkaar had. Uh, <laughs> ja. dat, uh, yeah. dus, dus dat was allemaal niet zo'n probleem. Uh. En, en uh, Robin, ja, uh, hoe, hoe kijken je schoolgenoten eigenlijk uh, er tegenaan dat je zo'n bijzondere carrière bent begonnen? Ja, ze vinden het uh, best bijzonder dat ik nu al in auto's rij en ook gewoon kart en zo. Want het gaat allemaal best wel snel. Ja. En ze vinden het gewoon heel leuk voor mij. Ja. Dus, uh, en, en het karten zelf, ja, toen je de allereerste keer in zo'n uh, machine ging zitten, dat was wel even een dingetje, denk ik. Ja, uh, ja. ik vind... je, je lag er ook bij, je, je, je, kan je het nog goed herinneren? Ja, zeker. Ik, uh, ik had, ik voel, het was echt heel zwaar. Ik vond het wel heel leuk, maar ik ging natuurlijk nog niet zo heel hard, want ik vond het ook heel spannend om ja, te doen. Ja. Maar uh, ja, het was echt fantastisch. Ja. Maar die kaart ging al op uh, top, ik geloof rond uh, de 190. Ja. Zo, zo, zo, zo. En ja, hoe doe je nou eigenlijk kaarten gewoon te doen? Uh, je moet toch een beetje een, een ideale lijn rijden. Ja, nou tegenwoordig heb je op, ook op karts heb je data via GPS. Dus dat wordt tegenwoordig ook veel meer vergeleken. En je hebt inderdaad coaches. Uh, maar vooral is het met de karten heel veel rijden, rijden, rijden, rijden. En dat hebben wij helaas niet uh, kunnen nee. doen uh, door de jaren heen. Nee. En, maar desalniettemin uh, nou, heb je dit jaar uh, nou, bijna je eerste race gewonnen. Naar tweede. In de eerste pole position gereden. Dus uh, nee, ook met weinig rijden zie je dat talent ook wel uitmaakt. Althans, ik noem het talent. Ja, Ja, ja, ja tuurlijk, tuurlijk. Maar je, je kart dus nog steeds. Ja. De, en je doet en-en. En karten en, uh, uh, en autoraces. Ja, dit jaar ben, ja, heb ik een heel seizoen karten gedaan. En dan, uh, nu dan mijn eerste race. En dan soms op de dagen van, wat, van race plannen, dan ga ik dan uh, aan het einde van de dag nog een paar rondjes rijden. Mm. En uh, volgend jaar dan uh, ga ik ook nog een jaartje karten en dan in een Nashcar nog uh, waarschijnlijk uh, uh, rookie tests doen. En dan nog misschien uh, massa Mazda races erbij. Oh kijkers, daar stapelt de ervaringen wel op ja. Hein, natuurlijk. Ja, ja maar het is wel een doel, hè? Ja, natuurlijk. Ja, Je moet een doel voor ogen hebben, dat is belangrijk. Ja. En, en je einddoel, heb je dat ook voor ogen? Nou, voor, voor nu is mijn doel om F1 Academy te gaan rijden. Dat is de soort van Formule 1 van de vrouwen, maar dan in een Formule 4 auto. Mm -hmm. En die rijden dan zeven weekenden um, waar de Formule 1 ook rijdt. Dus dat is wel echt mijn doel voor nu. Ja. En uh, vader Sebastian, wat is, wat is jouw doel voor 26? Uh, nou ja, nog beter presteren dan dit jaar. Nou ja, ik, dit jaar heb ik niet op het podium staan, uh, in, niet op een individueel podium. Ik heb best wel wat pech gehad. Uh, ja, het was, was, een, was een, op zich wel een lastig jaar. En uiteindelijk, uh, ik, heb, ik, heb in, ik heb al gewonnen in, in de pro-klasse, uh, vele podiumplekken gescoord. Ja. Ik had op zich wel een redelijk seizoen, want ik ben 50 geworden in kampioenschap. Nou, uh, ik, ik ben een van de of oudste deelnemers van de pro-klasse... De gemiddelde leeftijd zal net boven de twintig liggen, denk ik. Dus ik vind het helemaal niet zo slecht. Want het is gewoon een Europees kampioenschap. Ja. Maar ja, je wil altijd meer. En, ja, en je wil niet toegeven dat je ouder wordt en misschien nee. wel iets minder snel. Je wordt ouder, papa. Dat is nog een liedje, hè? Rob? Ja. Ja. Ja. I know, I know. En, uh, goed, nou ja, dat is leuk. En jullie gaan staan op het punt om naar, naar Hilversum te reizen. Uh, uh, Sebastian, want ja, dat is een van je uh, zeg maar nevenbezigheden... gelinkt aan de autosport. ja. Ja, het is ontzettend leuk. Ik ben gevraagd uh, om, om uh, ja, commentaar van Formule 1 te doen. Daar begon het mee uh, met de test in Bagheijen toen Vierplay uh, naar Nederland kwam. En uh, een recht had verkregen. Ja, dat is gewoon heel gek. Want je gaat zitten in, in, in een kleine ruimte in, in, uh, in Hilversum. En in één keer zie je allemaal Formule 1-auto's met allemaal bekende namen voorbij. En dan mag je zeggen, ja, daar komt Max stappen de pits uit. Oh, ik zie zijn tijd verbeteren. En je praat over de wereldsterren van de sport. Hmm. En als je daar commentaar maakt, dat vind ik gewoon een hele eer. Dus ik, ja. uh, ik geniet er ontzettend van. En ook Formule 2, wat ik eigenlijk daarvoor niet zo volgde... ben ik meer gaan volgen en daarmee pak je een stukje Formule 3 ook mee. En dan zie je ook die ontwikkeling van coureurs. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder om te zien. En ook Formule 2 is... Ja, dat is ook een klasse. Dat dit, die, die wedstrijden zijn gewoon echt mooi. Ja. Dus we gaan straks hopelijk weer naar een mooie wedstrijd kijken. En dan uh, samen met, uh, en, uh, met Allard een beetje ondeugend nog zijn. Uh, want of, of, ja, je moet dan zo'n zo hele race natuurlijk heel geconcentreerd. Je hebt geen pauze natuurlijk. Ja, dus, Nee, die nee. Het gaat achter elkaar door. Nee, maar we, we, ja, we, we hebben natuurlijk Jan als zandvoorter, we hebben Alert als zandvoorter. Oh, Jan is er ook? Mijn, nee, nee, maar mijn vader is een halve zandvoorter. Oh, en ja. bij al die mensen gooi je een kwartje in en, en ze stoppen niet meer met praten. <laughs> dus ja. dat, dat gaat goed. Ja. Nee, met Alert is het is superleuk mm. samenwerken. Zoals ja, kennen elkaar al uh, van kinds af aan. Hij is iets te oud natuurlijk, maar. Uh, hij geeft mij alle ruimte om, om het te ontwikkelen. Hmm. En uh, ja, als je er even niet uitkomt qua kennis, want uh, Alert ja, is gewoon een lopende encyclopedie als oh, het voelen ja. 1, voelen 2 en voelen 3 betreft. Okay. Ja, die weet echt wel alle feiten, maar. Maar ja, we weten ook aardig onze weg te vinden. En je, je groeit er ook in. En het is zo'n kwestie van veel meters maken, zoals je dat zegt. Ja, ja. En hey, Rommel, jij mag mee, hè? Na de uh, ja. eerste keer dat je in de tv-studio mee mag kijken? Mm, nee, ik ben al een paar keer mee geweest. Ik denk iets van drie keer. Oké. Okay. Maar het is wel bijzonder om dat uh, allemaal te zien. Ja, wat vind je dus zo leuk hè? Ja, gewoon hoe papa zo'n commenta commentaar geeft. Commentaar. Uh, ja, commentaar geeft. Zit je erbij dan ook? Ja. Om, oh Ja. Dus ook ja. Niet in een kamertje daarnaast. Nee, ik zit achter uh, Albert en papa. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, doe al het groeten van ja. ons. Ze is ook een vriend van deze radioshow. Dus uh, uh, jullie moeten er vandoor. Ja. Hebben we begrepen het eens tijd. Hartelijk dank voor de komst uh, naar de studio. En uh, wat ons betreft zeggen we altijd uh, graag tot de volgende keer. Ja, ja dan, uh, dank jullie wel. J J inderdaad. Jullie ja. beiden ook uh, bedankt. En we vonden het hartstikke gezellig. Oké, okay. ja. tot ziens. Tot Morgen. ziens. En uh, jij gaat het goed, goed maken met Albertine, Want uh, hier is uh, Frankie opnieuw. Nou, goed. Nou, Hartstikke leuk. Vorige uur draaide we allemaal natuurlijk, uh, Frank Kocci Hollywood. Maar hij, hij had ook een versie gemaakt van 14,5 en een minuut. Daar hebben we natuurlijk helemaal geen tijd voor, want we gingen naar Piet. En uh, Piet, vandaar even de kortere versie ook uh, opgezocht. Oké. Okay. Ja, de tweede helft, uh, Piet, uh, daar. Zijn er ja, nog uh, wissels? We, we hebben toevallig net vier wissels toegepast. Twee verdedigers en twee aanvallers, dus we hebben de bankjes weer met vier verse spelers. Er is de tweede helft, Edo, die denkt en dan met 2-0 stand de Katinsaki en die wachten het rustig af en die ondernemen ook weinig pogingen. We hebben wat kleine speldenprikjes vanaf onze kant, maar, maar niet echt wapenfeiten waar je zegt, nou dat was bijna een doelpunt zo. We zijn wel weer een stuk jonger geworden, er zijn echt vier jonge binkjes in gekomen en, en we hebben ook inmiddels de verlichting ontstoken want het, is, het wordt steeds donkerder hier en uh, het is voor ons helemaal donker maar goed, het is uh, nog steeds 2-0 we zitten inmiddels in de 63 e minuut en uh, ja, maar nogmaals, we hopen dat zo'n nog wat energie uh, nou, met die jonge spelers er is momenteel een speler uh, zwaar geblesseerd redelijk geblesseerd op de grond dus dat is, niet ook dat hij uitvalt want volgens mij hebben we al onze wissels uh, gespeeld dus dat zou jammer zijn maar het is uh, na vier, 63 minuten 2-0 voor Edo en uh, ik hoop dat het beter wordt en dan meld ik met me meteen om dat te gaan melden. laten we het daar bij jou. Oké, okay, heel fijn Piet. We wachten het ja. af en dankjewel voor dit moment. Uh, Oké. Okay. Veel plezier daar natuurlijk. Dat was uh, Piet uh, vanuit uh, Haarlem. Ja, 2-0 uh, nog steeds. Uh, daar uh, tegen de Edo HFC. Altijd een uh, leuke derby om uh, bij aanwezig uh, te zijn. We gaan nu uh, weer lekker de muziek draaien. Zodra... Oh, hij geeft een foutmelding. Benno, heb jij nog een nieuwtje wat je kwijt wil? Je hebt even tijd hoor, want uh, ik heb, uh, de computer het, heeft even last. Ik heb dus, uh, natuurlijk, uh, de, uh, want uh, het, uh, laat ik het even over het Zandvoort Museum uh, hebben. Ja, ik zit ook even met een pastieltje in, in, uh, in de, onder de tong. Dat er uh, momenteel vier andere. Vier, Tentoonstellingen te zien zijn in het Zandvoortsmuseum. Dat kan uh, natuurlijk door die nieuwe locatie hierop. Ja, zo... die is lekker groot. Die is lekker groot. En uh, nou ja, dat is ongehoord. Uh, we hebben de the Life of Memories over de geschiedenis van Zandvoort. Dat is natuurlijk 200 jaar Zandvoort. Laten we dat uh, vooral niet vergeten. We hebben het over uh, sculpturen Nou met werken van drie kunstenaars in steen, brons en keramiek. Art in Residence. Uh, residence, weet ik veel hoe je dat allemaal uitspreekt. Het is allemaal wel weer allemaal in het Engels. Dat snap ik ook nooit. Ja, er wordt steeds meer hè, trouwens. Daar word ik gek van. Uh, het zijn schilderijen uit de collectie van het Amsterdam Museum. Dat hebben ze hier maar even naartoe gesleept. Dat is hartstikke leuk. En 200 jaar clubliefde. Een ode aan de Zandvoortse Verenigingsleven. Nou, we weten allemaal wel dat het Zandvoortse Verenigingsleven natuurlijk heel rijk is. Dus dat is fantastisch om daar eh, wat te krijgen. En dan heb ik er al vier, maar er staat er toch nog bij... Panorama Zandvoort. Dat is een timeless sea, een bekroonde 360 graden film... van 12 minuten die de geschiedenis van Zandvoort... spectaculair tot leven brengt. Van Vissers en Keizerin Sisi die komt ook nog even langs, dat is wel gezellig... tot de oorlog... Toerisme en autosport. Trouwens, over oorlog gesproken. In het NH-nieuws. Die had een bericht over. Ja, dat Defensie. Die wil natuurlijk uitbreiden. En die Defensie wil graag... Met van die uh, voertuigen. Van die amfibievoertuigen. Op het strand landen. En dat willen ze doen. In de kop van Noord-Holland. Ja. Nou, maar die mensen hebben een heel rustig strand. Een heel groot strand. En die willen dat liever niet. Want die zeggen. Ja, dan leidt het toerisme onder. Want dat zijn allemaal rustzoekers. Toen dacht ik. Nou, Sand uh, wordt. Uh even een belletje naar, uh, naar Defensie en zegt... Joh, vrienden, kom gezellig naar Zandvoort... met je amfibievoertuigen, leuk. Dat is toch spectaculair. En geeft die mariniers, die jongens en meisjes... Die, die, die doen hun uiterste best voor het leven voor, voor, voor Nederland... en geeft ze een warm on onthaal... en uh, geeft ze een, uh, een, een ma groot makreeltje of een uh, garnalen, weet ik veel... een, een lekkere broodje haring. Ja. En verwend die mensen een beetje... En, het is natuurlijk, nou, en zo kunnen we denk ik in Zandvoort voor Defensie nog aardig van dienst zijn. Zeker. En een beetje geld daarmee binnenhalen ja, voor het ja. verenigingsleven bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Want ja. ja, Defensie, als er ergens geld is, is het daar wel. Dat ja. wou ik zeggen. De miljoenen vliegen om je oren. Ja. Dus dat moet goed komen. Daarom. Nou ja, we wachten even af hoe dat verder gaat. Ja. Je weet het maar nooit. En we hebben natuurlijk al op het circuit trouwens de F1, we hebben ja, oh ja. de F2, ja. we hebben de Formule 3 hebben we. Ja. Formule 4 heeft ook al gereden, maar wat dacht je van F35? Formule 35. Op het uh, rechte eind. Toch gaaf, ja. al die straaljagers die landen en stijgen, een beetje gebulden, moet wel een geluidsvrije dag zijn. Dan wel natuurlijk, ja ja ja. Dat, ja, dat, ja. Dat, oké, nou, okay, wijze woorden weer ja, ja, Benno, ja, ja. dank je wel ja. daarvoor. Ja. En uh, ja, zo dadelijk uh, trouwens uh, aan het begin van het derde uur. Marco Temes, hij is weer in de studio uh, aanwezig vanmiddag met uh, een mooi stuk proëzie. Dus als ik jou was, zou ik lekker blijven luisteren naar de Zalvo's Radio. En de heer Clapton is hier met uh, Change the World. If I can reach the stars, I'm one down you. on my heart.